4 uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. In Peru heeft een televisiestation gisteren beelden uitgezonden. waarop te zien is dat Joram van der Sloot de moord op Stephanie Flores bekent. De beelden zijn van een politieverhoor. Wanneer de opname is gemaakt, is niet duidelijk.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 En dat is vlakbij een camping gebeurd. En de camping is er uiteraard erg van geschrokken. Daar ben ik vanochtend geweest. En uh, ja, die mensen vertellen nog een heleboel andere verhalen eromheen. Los even van die explosie. Maar dat er zich wel allerlei zaken afspelen... Waar, wij, waar zij van vinden dat dat het daglicht niet kan zien. Een meerderheid in de Tweede Kamer voelt wel wat voor het plan van VVD en PVDA... om een einde te maken aan het geruzie tussen gescheiden ouders... over de hoogte en de duur van de kinderalimentatie... Volgens VVD en PVDA is de huidige rekenmethode ingewikkeld en uit de tijd. De twee partijen hebben een computerprogramma laten ontwerpen... waarbij de ouders zelf de verdeling van de lasten kunnen berekenen. SP, D66 en GroenLinks willen het voorstel eerst goed bestuderen... maar steunen het uitgangspunt dat ouders gezamenlijk verantwoordelijk zijn... voor de zorg van kinderen. In Amsterdam kunnen mensen zaterdag wapens inleveren zonder dat ze straf krijgen. Dat kan op zeven grote politiebureaus die voor de inleveractie worden opengesteld. Het is een initiatief van politie, gemeente en openbaar ministerie. Het is de bedoeling zoveel mogelijk wapens van de straat te halen. Vuurwapens, steekwapens, maar bijvoorbeeld ook boksbeugels. De wapens kunnen zonder gevolgen worden ingeleverd, zegt burgemeester Van der Laan van Amsterdam. Die dag kun je alles inleveren. Dat kun je in principe ook doen zonder je naam op te geven... Behalve vuurwapens. Dan wil de politie dat je identiteit bekend maakt. En dat is, het kan later blijken dat een vuurwapen in een bepaald strafbaar feit is gebruikt. Ja, en dan kan het helpen om met iemand die dat heeft ingeleefd erover te praten, hoe die het heeft gekocht of wat dan ook. De actie richt zich vooral op jongeren, omdat de problemen met wapens in die groep de laatste jaren is toegenomen. Het weer, het raakt steeds meer bewolkt... en vooral in de noordwestelijke helft van het land kan een beetje regen vallen. Minima vannacht rond 13 graden. Morgen eerst bewolking, maar vanuit het westen breekt de zon steeds vaker door... en het wordt dan 18 tot 23 graden. ABB Verkeersinformatie. Hij is begonnen de avondspits met 10 files inmiddels... maar er vallen maar weinig dingen op. Het is wat drukker voor de Koentunnel bij Amsterdam op de A10 West... want daar is de linkerijst ook dicht... en dus staat er nu 5 kilometer file richting Zaanstad... En op de A13 niet alleen de dagelijkse drukte vanuit Den Haag, maar ook vanuit Rotterdam vielen. Omdat een vrachtwagen de vangrail heeft geraakt bij de Afrit Berko en Roderijs. Daar staat nu 2 kilometer file richting Den Haag. En vanuit Den Haag naar Rotterdam staat tussen Delft-Noord en de Afrit Berko en Roderijs 4 kilometer. We hebben hier Henk de Boer, eerste klas schoonmaker, getrouwd, twee kindjes, wie biedt? 14 euro, 14 euro geboden, 13,75, 13,25, 13 euro geboden, eenmaal, andermaal, stop.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 DA ondersteunt je gezondheid deze herfst. Daarom nu 33% korting op alle supradin multivitamines. Elke dag extra energie. Dus, seminar 16 november, denkproducties.nl slash hoe. Geld stinkt, geld helpt, geld verhuist. Bij de ASM-bank gaan we duurzaam om met uw geld. Mooi?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 Villa VPRO Tesselblok Blok Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Het is zeven minuten over vier. Maandag, hoogste tijd voor ons panel. Schuld en boete voor het nieuws. Hoorden u ze al even. Merel van Leeuwen, justitieverslaggever van de Pers. Hartelijk welkom. Jeroen koer. hoorde u niet, want die kwam net binnen rennen. Tweede Kamerlid, Partij van de Arbeid en oud-rechter. En Theo Hidema, strafrechtadvocaat. En in Den Haag zit nog steeds Alex Brenningmeijer, de Nationale Ombudsman. Ik had het met hem over zijn constatering dat de autoriteit van de rechter in een vrije val dreigt te belanden door allerlei uh, ellendige zaken, zoals de chipsolaffaire, affaire gaan we het zo meteen inhoudelijk over hebben... waarin een aantal rechters voor mogelijk mijn-eet gehoord wordt... en strafrechtelijk onderzoek is naar een aantal rechters. Er zijn meer van dat soort zaken aan de hand. En, uh uh, meneer Brenningmeijer, u pleit eigenlijk voor een soort... om het dan maar even heel kort samen te vatten, daar nog even op terugkomend... een soort extern toezicht, meer extern toezicht op de rechterlijke macht. Dat zeker. En het probleem was even dat aan het eind van het uh, vorige Hiddema. uur... dat misverstand ontstond over, uh, uh, over de vermenging daarvan met de Chipsholzaak. Mm -hmm. Want de heer Hiddema die zei, ja, in, in de Chipsholzaak... heeft zo'n externe instantie bijvoorbeeld iets als een ombudsman niks te zoeken. Daar mm -hmm. ben ik ook wel met hem eens. Waar het om gaat is dat in de chipsholzaak naast de strafzaken die lopen en eventueel andere juridische procedures er publieke verantwoording moet worden afgelegd. He, dus de rechtspraak zelf moet het initiatief nemen om informatie te geven zodanig dat een breed publiek begrijpt wat er aan de hand is. Iets anders is, ik heb aangegeven dat de rechterlijke macht er gesloten is. Mm -hmm. En klachten over rechters die kunnen alleen terecht bij de Hoge Raad. En daarvan heb ik gezegd, nou ja, dat vind ik... Dat vind ik ook niet nodig. Je zou daarvoor een externe instantie moeten ja, inrichten. Het het. En toen kwam de suggestie voor tevoorschijn van een... Uh... Ja, dat is, dat, dat, maar, maar natuurlijk, ja, maar de mening van de gewaardeerde ombudsman, die kwam pardoe tot mij, want ik kwam binnen en zijn stem kwam aanwaaien, dus ik wist <lacht> niet meer juist onderscheiden. Maar dit, de... dit, dit onderscheid u? Dit, dit, ja, dit vind ik wel goed. goed. En, en Jeroen Bekoer? De... Ja, sorry meneer. Nou, maar. nou ja, kijk, de, de, de, de, als de individuele ad, ad, advocaat met klachten te maken krijgt, dan krijgt hij een hele uh, college scherfrechten voor zijn neus. En er zitten ook rechters tussen. Mm -hmm. En nou, als een, als een rechter hetzelfde overkomt, en, uh, dan laat hij dan ook maar voor zo'n uh, college verschijnen, Hier, waar alle advocaten in wat zitten. Wat de ombudsman, dan dan uh, wat meneer mij ook zegt, en dat moet een ombudsman natuurlijk doen, want die kijkt ook naar de transparantie van de overheid, of de burger er nog iets van kan begrijpen, uh, of overheidsinstanties. Hij pleit dus ook voor meer transparantie gewoon in de rechtspraak, dat mensen ook eens een keertje... dat mensen het in elk geval nog kunnen begrijpen. Want uh, je kan geen rechts spreken, lijkt me als er alleen maar onbegrip is. Dat is een beetje wat die, waar hij overkomt. Ja, die nou ja je, je begrijpt op verschillende niveaus. Of je het volgens begrijpt of begrijpt wat de rechter doet. En mee eens met wat de rechter doet. Als je er niet mee eens bent, ben ik het mee eens... dat op dit moment een heel gesloten wereldje is. Er wordt weinig inzicht gegeven. Dus dat betoog volg ik helemaal. Dat heb ik zelf ook wel eens gehouden. Rechtspraak, wees duidelijker om dat bij de ombudsman te leggen, dat wordt lastiger in het kader ook van de onafhankelijkheid van de rechter. Dan zou je bijna de ombudsman weer de titel rechter moeten meegeven. Ja, maar nu ontstaat weer een misverstand. Sorry. Jammer dat het onderwerp zo, zo uh, veel verwarring oplevert. Natuurlijk is het niet zo dat, uh, dat de ombudsman uh, een oordeel zou moeten geven over rechtelijke oordelen. Maar waar het om gaat is, als de, de rechter uh, zeg maar iemand heel lang laat wachten, of uh, onbehouden is, of dat er andere rare dingen rondom rechtszaken gebeuren, uh, die niet de kern van, van de, het rechtspraak zelf raken, dan moet je ergens terecht kunnen. En nu moet je daarmee naar de Hoge Raad. Of de president. Ja, naar de president eerst en dan naar de Hoge Raad. En dat is wel een erg interne procedure. Je zou dan zeggen, laat dan een externe instantie dat doen. En ik vertelde daar straks dat toen ik ombudsman werd, was het ministerie van Justitie ook bezig om het onder te brengen bij de nationale ombudsman. Maar dat is gestrand. Maar toen strandde dat omdat er een onderontje was binnen de rechterlijke macht en wellicht het ministerie van Justitie. En toen is het toch weer terechtgekomen bij de Hoge Raad. En toen dacht ik: Nou, moet dat nou? Een meneer, tuchtraad. Een tuchtraad, ja, maar die is er ook. Voor rechters. Ah. Meneer de Koer, Jeroen? Nou ja, nogmaals, ik is het helemaal waar... eens om het zo open mogelijk te gooien. Hoe precies, uh, ik kan nu niet zeggen fantastisch plan of minder goed plan. Ik ben, ik ben wat huiverig, moet ik eerlijk zeggen. Hmm. Maar dat het open moet, uh, daar zitten we op één lijn. Nou. Dat heeft u dan in elk geval mee, meneer Brenningmeijer. Ik wilde wel. even naar. Uh uh, inhoudelijk die zaak waar ik het al even over had. Ingewikkelde zaak over uh, in principe, maar een helemaal niet zo groot stuk grond... wat ontwikkeld moet worden in de buurt van Schiphol. De familie Poot is al twintig jaar bezig. Prachtige plannen daarvoor, wordt dwarsgezeten door Schiphol. Maar ook door een aantal rechters. Die zaak, in eerste instantie werden ze een beetje als gekke henkie gezien, die familie. Maar lijken steeds meer gelijk te krijgen. Want inmiddels staat er een aantal rechters, uh, gaat verhoord worden... wegens mogelijke mijn -eat. Tegen twee van hen, waaronder meneer Kalbfleisch... is er al zelfs echt een, een, een strafrechtelijk onderwerp. Onderzoek. Het neemt grote vormen aan. Deze week uh, gaat het over een rechterswissel van de Haarlemse rechtbank. Daar zaten daar drie rechters. Die hadden in het voordeel van de familie Poot uh, uh, gesproken. Gezegd dat Schiphol een schadevergoeding moest gaan betalen. Toen werden alle drie de rechters ineens gewisseld. En kwamen er drie andere rechters die nog steeds wel de familie Poot gelijk gaven. Maar met een veel, veel lagere schadevergoeding uit de bus kwamen. Jeroen, is het normaal om drie rechters op een drafje ineens tegelijkertijd te wisselen? Ja, nou er zitten allerlei oh, suggesties ja, nou, achter. Uh, allerlei suggesties achter die, uh, die zouden maken dat het zou stinken. En dat weet ik niet. Het is namelijk normaal dat je rechters na zoveel tijd wisselt. Hè? Dat is zogenaamde sector wisselen. Je bent zoveel jaar civiele rechter en daarna word je strafrechter of bestuursrechter. Dus dat is normaal. Het, is natuurlijk, het wordt toevalliger als alle drie de rechters op die zaak ook alle drie, naar een andere sector gaan. Mm -hmm. Dus het is zeker reden, hè, dat sluit mooi aan op het vorige onderwerp... zeker reden om hier heel kritisch naar te kijken. Uh, maar je kan ook niet de conclusie trekken... nu op basis van deze informatie, uh, dit deugt voor geen meter. Nee, dit is aanleiding voor onderzoek. Merel, jij weet meer van die zaak. <coughs> uh, nou ja, het is... Uh, um... Woensdag wordt uh, Joris Demming gehoord. Hij is een van de hoogste ambtenaren bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Secretaris-generaal? Precies. Hij wordt uh, gehoord over het feit... Alsof, uh, uh, of de overheid bij die rechtswissel dan nog enige bemoeienis heeft gehad. Uh, ja, wat volgens mij heel interessant is aan deze zaak... De rechter Westenberg die is vervolgd met pensioen gestuurd door de rechtbank in Den Haag. Kalpvleis is ook op. Die heeft zich teruggetrokken bij de NMA. Ook in afwachting ja, dat is van zijn een paar maanden geleden van de ja. en dat, dat, die onderzoeken dat duurt ook allemaal maar. Dat duurt allemaal heel lang voordat het überhaupt duidelijk is vanuit het Openbaar ministerie of daar vervolging voor wordt ingesteld. Ik vind het heel interessant dat je dus. Schipsel um, he, heeft zelf ook. De familie Poot heeft veel geld. Heeft een hele lange adem ook om dit allemaal aan te pakken. Je moet echt van goede huizen komen wil je dit allemaal. Uh, kunnen nou ja, aantonen, dat moet nog blijken... maar wel om dit onderzoek voor elkaar te krijgen. En nu blijkt dat toch wel... Weet je, als je ziet, nou is er dan weer mijn eet gedaan tegen vier rechters... ja, uh, de suggestie is er gewoon heel erg... dat er gewoon van alles en nog wat in deze zaak is gebeurd. En dat vind ik wel voor de rechtspraak wel heel kwalijk. Omdat je dan denkt, van ja zou dit dan de enige keer zijn dat dit zo gebeurt? Theo Hedema, heb je het een beetje gevolgd, die zaak? Jawel, maar mm -hmm. in, inhoudelijk weet ik net zoveel... Ja als iedereen die, omdat... die het naadje van de kous wil weten... Ja. en dat nog steeds niet te zien krijgt. Mm -hmm. Maar er zijn te veel, of is, is dat maar weer idee van mij... te veel toevalligheden om te zeggen... Nou, nou ach, ja. het is allemaal wat onhandig, maar het er is, is niet zoveel aan de hand. Het is een slijtageslag van je wilst. Voor die familie bedoel Nou nee, voor alle betrokkenen. Mm -hmm. En uh, dan heb je het risico, want ook, kijk, het is een, een hiërarchische organisatie, de rechterlijke macht. En dan zit er zitten een heleboel rechters met ogen naar de ander te kijken. En als ze eentje een pootje kunnen haken, dan wil dat wel eens. De chipsalzaak bijvoorbeeld een leuke escape zijn om nog eens een rekeningetje te vereffenen. En zo heb je als zo'n zag, langer duurt, steeds meer lange tenen waar je op kast staat. Nou komt er weer een dame. Die vanuit am, am, ja, een amoreus inkijkje geeft. maar ook meent te zeggen. hoe die wisseling van de wacht zich heeft voltrokken. Ja, dat is een oud En dat deed zich natuurlijk verschrikkelijk uit. Want straks komt er weer een andere mevrouw. met een schandaal. of, of, of een huisbewaarder. of een butler, weet ik veel. Waar eindigt. Ik zou het niet weten. Ja, Hoekhoor, heb jij ja, nee, een idee heeft, hoe dit... Hoe, bijvoorbeeld wat, wat uh, Merel zei, die, die topman van justitie, meneer Demming, die wordt er nu bij betrokken en ik begrijp nog steeds niet zo goed hoe, hoe dan het ministerie hierbij betrokken is. Is dat de benoeming van die rechters? Die, die, die, die, die... Nee, gaat, kijk, wat speelt is de rechtelijke onafhankelijkheid. En in ja. die zin is de rechterlijke macht dus geen hiërarchische organisatie, want de rechter mag helemaal geen opdrachten aannemen van wie dan ook over hoe die beslist in een individuele zaak. Um, dat dus, speelt nu juist hier. Precies. Dus ik, het enige wat ik mij kan voorstellen... wat meneer Demming zou kunnen gaan verklaren, eventueel... is uh, dat er bemoeienis is geweest tegen die rechterlijke onafhankelijkheid. Ja. En dat zou een doodzonde zijn. Mm -hmm. En daarom, nogmaals, ik vind het heel goed... dat hier het naadje van de kous uh, wordt, uh, wordt uh, uitgezocht, zeg je dat zo? Nou, ja. Ja, in ieder geval dat het heel goed wordt onderzocht. Dat we het naadje van de kous de weten, weten komen. We, we moeten het naadje van de kous weten. Uh, maar, na, maar laten we nou toch niet vooruit rennen en zeggen... jongens, uh, er komt een luchtje vanaf, dus het is een rotte boel. Wie nee, weet, goed, wie weet als het zo is, moet dat echt boven water. En ik heb bewondering dus voor de familie Poot dat die zo doorzetten. Uh, en dit is inderdaad niet goed voor het aanzicht. Maar dat aanzicht is nog niet zo ver geschonden... dat je zegt, uh, uh, er is hier gefraudeerd en bevoordeeld en ja. enzovoort. Dat zou goed kunnen, maar het zou ook kunnen van niet. Goed, uh, heel eventjes de Damschrewer, die uh, heeft twaalf, hoeveel was het nou Theo Hiedema? Je bent uh, de, uh, twaalf, maanden, voor twaalf maanden, zes Twaalf maanden, ja, hij heeft daarvan gezegd dat hij dat schandelijk lang vindt. En zei toen, het leek me weer een beetje onhandig van hem. Het is maar goed voor hen dat ik daar niet bij was, want ik kan behoorlijk uit mijn slof schieten. Toen oh, ja. dacht ik al, boe, niet misschien een handige, handige opmerking om te maken. Nou, nee, nou, ja, Maar ik... hij vond het een, een bezopen lange straf. Vind jij oh, nee. dat, ja, nou hij heeft zich een beetje gedistarcieerd van dat hele gevoel op het Moment Supreme dat hij moest komen. Toen had hij betere dingen te doen. Hij is niet verschenen. Voor wat ook weer hoopgevend is. Want als je ziet wat vandaag de dag de rechtbank wel bent ze betreden. Met plakken, kauwgemen, de pets geven en de wok wokmen nog op de kop. Dan moeten ze door de bodem helemaal gerestaureerd worden... zodat <lacht> ze rond het oog van de rechter mogen komen. Laat deze meneer weten, ATV. sorry, het is er niet van gekomen... want ik heb mijn koffie nog niet op en de kranten zijn nog niet uit. Nee. Nou, waar hoor je nog zo'n beschaafd geluid? Nee, een pak, uh, toch, dus dat netjes een meentje Toch hebben we gezien. Dat ja. geeft hoop. Ja. Ja. En hij, dus, ja. Ja. Ja. Maar wat vindt u van die twaalf maanden? Ja, dat, kijk, dat kun je verwachten. Het, is een, uh, het delict, aan zich de innerlijke waarde van het delict, is niks. Dat is een schreeuw. Dat is nog nooit in de criminele tijd. Van Hogerand ingegeven van dit land heeft hij daar tegen een schreeuw. Maar dat doen ze nu natuurlijk wel, omdat die schreeuw enigszins in verband kan worden gebracht met tachtig gewonden. Nou, dat is een fenomeen, dat hebben we nog nooit meegemaakt. En dat maakt het juridisch vreselijk interessant. Want een schreeuw aan zich, kun je zeggen, is niks. Doet maar de dat gevolgen het... zijn nogal aanzienlijk. Maar dat mag natuurlijk niet zo zijn. Dat als, naarmate de gevolgen groter zijn, hmm. de daad strauwwaardiger wordt. Nou ja. Je moet die daad beschouwen als schreeuw. En er moet een oorzakelijk verband zijn met die gevolgen. En dat is juridisch nogal gecompliceerd. Dat is de leer van de causaliteit. meneer moet in dit geval weten... De dat. de causaliteit staat niet meer, weten we sinds nou, enige nou, tijd. Nou, oh, die dan. is er nog wel. Ja, die gevolgen, is, is zeer vigerend in het, ja. in het Nederlandse oh, strafrecht. En dat wordt al dus geïnterpreteerd. Dat als je een schreeuw loslaat, zoals het meneer gedaan heeft... dan moet op dat moment redelijk voorzienbaar zijn voor hem. Wat die gevolgen kunnen zijn. Ja, goed, goed. Precies. Nou, da en daar gaat het, om. En daar nou, gaat het om. Dan is het beroemde voorbeeld... Een schreeuw in een weiland is wat anders dan brandschreeuwen in een vol theater. Mm -hmm. Want dan weet je dat mensen gaan rennen en dat, je, dat er ongelukken kunnen gebeuren. Dat is wat hier aan de orde is. Ja, maar, dat, maar, en, maar verder, zoals ik het heb begrepen... Is daar, stond deze manier niet alleen voor de schreeuw terecht... maar ook nog voor een paar andere feiten. Nou ja, maar daar, daarmee is, heeft de reputatie van opperschreeuwen niet, niet verwerven. Er is een baksteen door een ruit gegaan en er is een, een stropdasje verdwenen bij... De Bijenkorf. En ja, de openbare ah, orde heeft Mereld, is ja. Ik vind vooral die bijzondere voorwaarden zo interessant... dat die vijf jaar niet op de dam mag komen tijdens de dodenherdenking. Ja. Ja. ja. Een ja, soort nou, ja, stra straatverbod voor één dag per jaar. Ja. Dat klinkt heel zinvol. Is, ja. ja, is dat zinvol? Ja, net, net zo goed als je met auto nieuw verbruikt... dan mag je van mij het volgende auto nieuw ook wel Of een hem, uh, of stadionverbod. Als je het een keer verbruikt, dan, dan vind ik het terecht... dat je echt op maat kijkt... van uh, ja. hoe voorkomen we de volgende keer dat het gebeurt. Ja, dan is ja. Willem Alexander misschien koning en daar is wel van gebleken dat hij zich te pletten schiet dus dan wordt de, de proeftijd misschien verlengd als die benoemd wordt <tie> maar, maar even meneer Henewa, waar denkt u ook echt dat de rechtbank dat overneemt geen idee dat kunnen ze zo doen uh, het, het is een hele heikele zaak, hoor. Uh, want het is nog nooit vertoond. En die gevolgen, mm -hmm. daar zijn rechters... die staan er ook naar te koeken loeren. Als je dat filmpje afdraait van wat er gebeurd is... dat, ja, dat klinkt heel onheilspellend. Ja, mm -hmm. ja, zeker. Maar, ja. En om dan tegen iemand te zeggen... ja, maar dit had jij, beste man, van tevoren nooit kunnen bevroeden... wat ik vind dat ze zouden moeten doen. Ja, dan moet je toch een paar keer slikken. En dan moet je zeggen, ja, dat is nou het recht, dat kan zo zich voltrekken, dat is heel ongelukkig. Nu weten we allemaal dat het wel kan, dat de volgende die het volgen niet nog eens probeert met de ja. gevolgen, die hangt. Ja. Ja. Nou ja, goed, dan is er nu een voorbeeld gesteld. Maar ja, die vijf, die vijf jaar, ja, ik vind het als fonds wel een waardering, zo'n uh, nee. zo verbod. Laten we maar ja, een volgend onderzoek doen. Hoe gaan. ziet die er over vijf jaar uit? Is hij dan weer anders herkenbaar? Is? Een ander onderwerp, het laatste onderwerp. De rechten van minderjarigen in Nederland hier in de politiecel worden geschonden. Dat is bekendgemaakt door Defense for Children. De collega's van de VARA hadden er een uitzending over. Het is vrijdag, meen ik, bekendgemaakt. Jeroen Rekoeur, wat is er mis hier? Nou, als je het rapport van Defense for Children leest, heel veel. Ja? 60 aanbevelingen hoe het beter kan. Maar waar het met name op neerkomt, dat ze, dat ze zeggen uh, kinderen, uh, minderjarigen in een politiecel. Hebben we het dan even voor de duidelijkheid onder de 21, onder, onder, de, 18? De, 18. onder de 18? Onder de 18, ja. Um, en dus niet in een, in een, in een gevangenis, die zijn wel ingericht op jeugdigen. Maar politiecellen, daar wordt geen onderscheid gemaakt... tussen volwassenen en minderjarigen. En dat is in strijd met onder meer het kinderrechtenverdrag. Mm -hmm. En dat ben ik met ze eens. Een politiecel, dat, dat is uh, uh, nou ja, voor de mensen die daar nog niet in geweest zijn... dat is een, een betonnen hokje, vaak uh, met, uh, met de plassen uh, aan, uh, aan de muren, mm -hmm. uh, zonder daglicht. Daar moet je kinderen zo kort mogelijk inhouden. Dus dat is het, dat is de omgeving... Het zo kort mogelijk is geloof ik ook een probleem. Ja, dat gebeurt hier ernstig lang vaak. Ja. ja, 16 dagen mag het 16 weer... dagen. Ja. En wat is een beetje ge gewoon? Nou ja, om ons heen, dag. Gebruikelijk? Eén dag. Eén dag. Eén dag. Ja, en daarna niet vrij laten. Hè. Dat misverstand moeten we niet mm -hmm. laten bestaan. Niet vrijlaten. Ja, maar in een andere maar, omgeving. Maar in een andere omgeving plaatsen. En er, er staat, meen ik ook in het rapport... dat er wat weinig mensen bij de politie rondlopen... die weten hoe ze met kinderen om moeten gaan. Dat vind ik toch ook een wonderbaarlijke zin. Ja, nou ja, die politiecellen worden vaak uh, beheerst. Hè, hoe zeg je dat? De verzorging vindt plaats door mensen van een beveiligingsbedrijf. Dus ook geen politiemensen. Uh, uh, en die zijn gewend met, met uh, wat, wat grof uh, publiek om te gaan. En er wordt vaak uh, geen expliciet rekening gehouden met het feit dat er gewoon kinderen zitten. Meneer Hedema, heeft u, wel eens zoiets mee heeft u wel eens een minderjarige cliënt in een politiecel uh, gehad? Die komen soms wel eens op mij aanwaaien. Mm -hmm. Een leuke minderjarige en, en, en merkt u dan iets van. van, van... Nee, dan zitten ze meestal in de inrichting. Uh, als ze worden opgepakt, dan worden ze onmiddellijk verzorgd door de jeugdopvang, zal ik maar zeggen. En de jeugdpiketadvocaten. Mm -hmm. En weg drijpen ze dan naar mij. Toen heb ik het politiebureau nog niet gezien. Maar ik weet maar precies weet hoe zo'n politiebureau eruit ziet. En dat lijkt me traumatisch voor een kind om daar opgesloten te worden. Want dan komt ja, de verse aanvoer van mensen die half bezopen... of, of, of net vanuit een ernstige delinquentie die worden opgepakt met veel rumoer en geweld. En dat is een hijs in die, in, die, in die gangpaarden waar ja, dan ook zo'n kind moet verblijven. Mm -hmm. Dat lijkt me traumatisch voor een kind. Dat moet je nooit doen. Nee, ik ben gewoon benieuwd wat er nu... Hè, met dan ligt rapport? dit rapport er nu. Ja. En wat nu? Ik ja. bedoel, uh, doet de politiek daar iets mee? Uh, wat een zijn we nou dat enorm in ons ons zit. Ja. Ja. Ja. ja. Nee, daar staat inderdaad nogal wat in. En je schrikt ook weer omdat je altijd maar denkt... dat hier alles zo keurig netjes ja. geregeld is. Dat het wat dit betreft toch echt heel... Nee, heel blijkbaar heel vinden maar we dat het met z'n allen is. dus ook goed dat dit zo gaat. Nou, blijkbaar weten we dit met z'n allen en wisten we dit niet. Ik denk dat die laatste conclusie meer gerechtvaardigd is. Ik ben ook in de hoogste boom uh, gesprongen die politiek mogelijk is. Dus ik heb voor morgen uh, mondelingen vragen uh, aangekondigd. Voor mm. morgen uh, vraag ik uh, om een, um, een debat. Dus nou eens een spoeddebat met de minister. Spoeddebatten uh, zijn tegenwoordig meestal over vier jaar. Precies, ja. daarom vraag ik een gewoon debat, omdat ik denk dat dat sneller gaat. Uh, ook omdat ik vind dat dat we dit echt in de breedte moeten discussiëren. Die 60 aanbevelingen, als je mm -hmm. dat heel snel doet... dan verdwijnen 58 in de prullenbak. Laten we nou gewoon structureel kijken... hoe we aandacht geven voor kinderen... in die beginfase van de, van de, van de detentie. Want dat is op allerlei gebieden. Bij het OM, bij de rechtelijke macht, bij de politie... op allerlei gebieden zitten daar steken los. Mm -hmm. Maar nou, als u zo verbaasd, jij zo verbaasd was, Jeroen, al, oh, denk je dan dat ze dat op een ministerie ook zijn? En dat de minister dat ook is? Is dit inderdaad zo'n heel vergeten deeltje waar nooit iemand naar kijkt... omdat je ervan uitgaat dat, dat mensen tegen kinderen wel netjes zijn of wel aardig zijn? Zo gek dat niemand hiervan weet. Ik, ik vermoed en hoop van wel. Hè, dat, in, dat in die veelheid van onderwerpen die ze op zijn ministerie langskomen... <tus> dat dit gewoon een poosje uit beeld is geraakt. Want het alternatief, namelijk ze weten het en ze laten het zo... dat ze ook heel kwalijk vinden. Maar goed, ik ga het morgen aan de minister vragen. Ja, tijdens het vraaguurtje. Oké, okay. we hebben helaas geen tijd meer voor nog een onderwerp. Ja, daar kijk je van op, Theo Niedema. Ja. Maar. maar zo is het. Dank voor je komst en heel graag tot een volgende Dat, keer. Dank u wel, Jeroen tot Bekoer, ziens. ook bedankt. En Merel van Deven, justitieverslaggever van Dagblad De Pers. Dit was Schuld en Boete voor vandaag.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 Najib, de jonge Tunesier die zijn geluk zoekt in Rome. Verslaggever Angelo van Schaik zet zijn speurtocht... naar de verdwenen Najib hardnekkig voort. Tientallen sms'jes en telefoontjes heeft hij er al aan gewaagd... om weer in contact te komen met onze verdwenen Tunesier. Maar is hem dat gelukt? Na de zoektocht van vorige week, die uiteindelijk natuurlijk... heel erg weinig opleverde, ben ik Najib blijven bellen. Maar ook daar weinig succes. Ik kreeg hem... Eén keer aan de lijn en in dat korte gesprek vertelde hij dat hij was opgepakt en dat hij een uitzetbevel had gekregen. Op de afspraak die ik met hem maakte in dat gesprek voor de volgende dag kwam hij weer niet opdagen. En daarna heb ik eigenlijk alleen nog maar sporadisch sms'jes van hem gehad. Tot gisteravond. Pronto? Ja, pronto. Ciao Najib, Ciao, sono Angelo. Ciao Angelo, come stai? Bene, bene, tu? Pasaport, va bene. Si? No, niente bene. Non niente bene. Ciao, niente. Che è successo? E anche het? paspoort daarvoor Gedoe met het paspoort. Gisteren bij het consulaat geweest, maar ze willen me niet helpen. Echt een gezeik. Ik weet niet wat ik doen moet. Later wat? Het jaar na even een arrestatie no? Het jaar dat om voor je Divia. Kissinivica? Een uitzettingsbevel betekent dat je Italië gelijk moet verlaten. Als we je dan nog een keer pakken, dan gooien ze gelijk het land uit. Ik kan de deur niet uit. Ik ben bang en daarom verberg ik me een beetje. Een pakket, we zijn auto al. nostro appuntement. Precies, daarom kwam ik niet opdagen. Want als ze me zouden oppakken, dan gooien ze me direct het land uit. Wat moet ik anders doen? Ik was behoorlijk pissig op je toen je weer niet op kwam dagen. Ik was behoorlijk pissig op je toen je weer niet Luister Angelo, ik wilde komen, echt waar. Maar toen kreeg ik een telefoontje van een vriend en die zei dat er veel politie op straat was en dat ik moest oppassen. Toen heb ik mijn telefoon uitgezet en heb hem verstopt. Pas toen het donker werd, ben ik weer naar buiten gegaan. Ik niet Ik niet en is ook je je Oké Hoe kan ik terug naar Tunesië? Ik heb geen rode rotzend. Ik kan niks doen, Angelo. Ook in Tunesië zit ik in de shit. En waar ik vandaan kom, is het ook een puinhoop. Ik weet het echt niet meer, Angelo. in hmm. ik? Het kan me Ciao, ciao, ciao. Dank je Angelo van Schaik blijft ons natuurlijk op de hoogte houden. als er nieuws is over Najib. En de verhalen van onze wereldburgers staan ook op onze site villavpo.nl. En dit was de Villa voor vandaag. Morgen zijn we er weer vanuit Den Haag, zoals altijd op dinsdag. En hier zometeen op deze zender na het nieuws: het Radio-In-Journaal. Vandaag met. Tim en het wordt volgens mij heel erg veelzijdig. Van het grote nieuws, de feiten in de vastgoedfraudezaak... naar het kleine nieuws. Maar Durendam probeert iets interactiefs. Van macro, de financiële crisis na micro... Uh, door een gesprek over de kerken waar homohuwelijken worden gesloten. Explosief nieuws. De ontploffing op het strand in Zeeland... en de bomaanslag in een kerk op Ambon. Uh, wie echt op de hoogte wil komen, moet gaan luisteren. Die heeft niet genoeg aan de hoofdpunten van het nieuws. Ook al worden die voorgelezen mm -hmm. door Renate Evers.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 Vanaf vandaag houdt de krijgsmacht de grootste militaire oefening in 15 jaar. Zo'n 2500 militairen doen mee aan de operatie... die zich vooral in Drenthe concentreert. Zo wordt onder meer geoefend op een aanval op een vliegveld. De eerste dode zeerollen zijn sinds vandaag op internet te zien. Tot nu toe zijn vijf van de ruim 900 documenten online gezet. De 2000 jaar oude rollen werden in de jaren 40 van de vorige eeuw gevonden. De teksten beschrijven het leven van joden en de eerste christenen... tijdens het leven van Jezus. En de gemeente Vlissingen laat onderzoeken wat er waar is van de verhalen over criminaliteit en overlast op het strand in Rittem. Daar ontplofte vrijdag een zwaar explosief en het is nog onduidelijk wie erachter zit. Burgemeester Roep wil weten of de explosie te maken heeft met de overlast op het strand waarover buurtbewoners het hebben. En tot zover het nieuws van dit moment. AWB Verkeersinformatie. Flinke problemen dreigen op de A15 van Gorkum naar Nijmegen. En op de A13 is ook een ongeluk gebeurd. Dat zijn wel de twee opvallende files van de 20 die er op dit moment staan. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag, bij de afrit Berko en 2 kilometer. Daar blijft de afrit voorlopig dicht, want nadat er een vrachtwagen de vangrail raakte... is ook te merken op de A20, de ring van Rotterdam. Vanuit Hoek van Holland staat er bij het Kleinpolderplein 2 kilometer. En dan de jaar 15 waar ik het over had. Van Gorkum naar Nijmegen. Daar is een ongeluk gebeurd bij Tiel West. Alleen de vluchtstrook is nog open. Er zaten inmiddels 8 kilometer file. Het ziet eruit nou uit dat het wel even gaat duren. Het verkeer naar Nijmegen kan beter omrijden via Den Bosch. Simon wil over drie jaar een zeilboot kopen. Dat is Simons plan. Wij bieden een deposito met een vaste rente van 3,75 procent. Onlangs uitgeroepen tot beste koop door de Consumentenbond. Dat is Leaseplan Bank.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 Doe nu de pensioenberekening op Zitserleven.nl Het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. Goedemiddag. Genoeg opvattingen over de eurocrisis. Alleen, ze lopen nogal uiteen, die reddingsplannen. Maar over één ding zijn economen het met elkaar eens. Het is tijd om in te grijpen. En als het even kan, snel een beetje. Met econoom Casper de Vries kijken we naar het uur nu voor de financiële crisis. Elf verdachten in de vastgoedfraudezaak horen morgen wat de strafeis zal zijn. Het Openbaar Ministerie had vandaag de hele dag nodig om aan te geven... Hoe ernstig, hoe omvangrijk en hoe ontwrichtend de fraude was. En hoe het grote graaien gemeengoed was in het vastgoed. Industrieel ontwerper of glaskunstenaar? Het maakte hem zelf weinig uit hoe die werd genoemd. Glas was zijn leven en of het nou commercieel was ontworpen... of kunstzinnig werd geblazen. Hij deed het allebei met evenveel passie. Floris Meidam, hij overleed gisteren. We spreken met zijn galeriehouder. Het NOS Radio 1 Journaal, tot half zeven vanavond. 200 miljoen euro werd achterover gedrukt. Het voormalige bouwfonds en het Philips pensioenfonds werden zwaar gedupeerd. Het is de grootste fraudezaak ooit in Nederland. De vastgoedfraude die in 2007 aan het licht kwam. De rechtszaak tegen 11 verdachten komt in de eindfase. Vandaag en morgen zijn de officieren van justitie aan het woord. Verslaggever Martijs van de Wiel. Het OM wil dat deze rechtszaak als voorbeeld dient. Het uiteindelijke lot van verdachten zal dienen als waarschuwing voor al diegenen die menen op kosten van anderen, belastingbetalers, gepensioneerden, beleggers, te kunnen verrijken. De meeste verdachten zijn vandaag niet naar de zitting gekomen. Ze horen niet welke ronkende woorden het OM gebruikt. Wat het meest schokt is het brutale cynisme waarmee de verdachten in deze zaak de kast van hun werkgever en opdrachtgever hebben geplunderd om de eigen bankrekeningen te spekken.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 Waarmee deze heren vele tienduizenden pensioensgerechtigden hebben benadeeld. In plaats van een zakelijke inleiding komt de officier met een maatschappelijke bespiegeling. Onze tijd is er toch alleen van ongebreideld individualisme. Van afnemende maatschappelijke betrokkenheid en solidariteit. Van een financiële sector, nog niet zo lang geleden door de belastingbetaler uit het moeras getrokken, waar het grenzeloze al alweer een aanvang heeft genomen. Het schaamteloze gedrag van verdachten ondermijnt deze maatschappelijke moraal samen voor ons eigen nog verder. Want als het de hoge heren is toegestaan... een spectaculaire greep in de kast te doen... wat let de gemiddelde burger dan om ook maar wat te gaan rommelen... met zijn belastingaangifte en zijn ZZP-factuurtje? Het OM neemt niet, zoals gebruikelijk, het bewijsmateriaal door. Er is zoveel bewijs, in beslag genomen documenten... en onder meer 50.000 telefoontaps... dat dit te veel tijd zou kosten. Die documenten waren bedoeld om de illegale geldstromen te verdoezelen. Een woud van valse facturen, vage en onjuiste overeenkomsten... Ondoorzichtige geldstromen en betalingen voor niet of te nauwe nood uitgevoerde werkzaamheden. Krankzinnig hoge declaraties. Als voorbeeld van het laatste mogen dienen een bedrag door het Amsterdamse bouwbedrijf en financieel doorgeef-luik labes begroot voor het bijwonen van een aantal bouwvergaderingen. 149.311 euro. Bijna anderhalve ton euro, dames en heren. Het ontlokte een van de getuigen, een leidsexpert op het gebied van sloopse werkzaamheden... de verzuchting dat betrokkenen tijdens de bouwvergadering wel kaviaar zullen hebben gegeten. De meeste verdachten hebben niet ontkend. Een veel gehoord verweer was dat het nu eenmaal zo ging in die wereld. Elkaar wat gunnen. Het Openbaar Ministerie zal betogen dat er in deze project niet gewoon slim zaken is gedaan... waarbij iedereen er beter van is geworden, zoals verdachten volhouden. Nee, het OM zal nogmaals duidelijk maken dat hier sprake is van diefstal... en grove benadeling van bouwfonds Philips en hun aandeelhouders en pensioengerechtigden. De strafwijzen worden morgen pas bekend. Maar vanochtend zei de officier al dat wat haar betreft... hoofdverdachte Jan van Vlijmen voor lange tijd achter Slot en Gendel verdwijnt. En meer over de hoofdpersonen in de vastgoedfraudezaak... vindt u op onze website nos.nl. Um, de Finse premier Katainen was vandaag te gast... bij zijn Nederlandse ambtgenoot Mark Rutte. Het gespreksonderwerp was natuurlijk de eurocrisis... maar ook de vraag of het Europese noodfonds voor de euro... zou moeten worden uitgebreid. Dat is een onderwerp waarop de financiële markten... veel over wordt gespeculeerd. Verslaggever Wilco Baum in Den Haag, wat zeiden ze daarover? Nou, Dat was eigenlijk nogal verrassend, want uh, volgens premier Mark Rutte... is dat niet aan de orde, hoewel daar door steeds meer Europese ministers... en beleidsmakers...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 Rutte zegt dus dat er geen plannen zijn voor een uitbreiding van het noodfonds... maar vanuit het Verenigd Koninkrijk komen de berichten... dat er wel degelijk aan wordt gewerkt. Het zou zelfs om een vervier of zelfs vijfvoudiging gaan. Dat zou dan onder druk van het IMF gebeuren... dat Europa afgelopen weken en de maanden om haast te maken... met het terugbrengen van de rust op die financiële markten. Weet Rutte dat dan niet? Ja, natuurlijk weet Rutte dat Dat uh, kan hem absoluut niet ontgaan zijn. Hij erkende dat overigens. Uh, de persconferentie was overigens in het Engels... omdat uh, zijn gastheer natuurlijk... Of zijn als premier Katajna geen uh, Nederlands spreekt. Uh, maar Rutte weet het natuurlijk. Maar het grote probleem is dat er een, een enorme hoeveelheid geld mee uh, gemoeid is. He, en in steeds meer hoofdsteden in Europa ontstaat wel het idee... dat een enorme vergroot, vergroting van het noodfonds onvermijdelijk wordt. Maar de vraag is hoe dat moet worden betaald. Er zit nu al bijna 500 miljard in van de, uh, van de landen in de eurozone. Een vervijfvoudiging is ook door grote landen als Duitsland en Frankrijk... bijna niet meer op te brengen. Nou ja, vandaar dat Rutte het er vandaag op hield dat de toezeggingen die de eurolanden in juli al hebben gedaan aan Griekenland dat die voldoende moeten zijn en dat het verder allemaal geruchten en speculatie is. I've heard these rumors and the BBC reporting on them uh, this morning. Uh, I can tell you that we are very busy at implementing the agreement of the 21st of July, which means the second package for Greece. That's what we are working on and all the rest is speculation. Ja, gerucht en speculatie dus volgens Mark Rutte... wat weer niet per se wil zeggen dat het onwaar is. Nee, want Rutte wil niet speculeren, Wilco... maar het was toch uitgerekend de directeur van de Nederlandse Bank... Klaas Knot, die vorige week zelf wel speculeerde... over een mogelijk faillissement van Griekenland. Ja, en dat maakt de uitspraken van premier Rutte natuurlijk ook wel heel bijzonder. Overigens liet de Europese Commissie uitgerekend vandaag weten... dat er van een faillissement van Griekenland geen sprake kan zijn. We will never let it happen, meldde een woordvoerder van Europe-commissaris Rehn. Maar die mededeling ging ook gepaard met een andere mededeling... namelijk dat het uur van de waarheid voor Griekenland ondertussen wel is aangebroken. Wilke Boon vanuit Den Haag, dankjewel. De godsdienstoorlogen op het Molukse eiland Ambon leken voorbij. Zes jaar lang was het rustig. Tot 11 september. Toen barstte het geweld weer los. Correspondent Micha Maas over de vrees voor een nieuwe godsdienstoorlog. Eén sms was genoeg. Een berichtje over een moord ging rond op Ambon. En binnen een dag stond de stad in lichte laaien. Het was ineens weer oorlog tussen christenen en moslims.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 De oorlog kwam deze keer niet. Het bleef bij die ene dag. Maar iedereen is er wel weer klaar voor. Eén verkeerde beweging en het is weer mis in Ambon. Hij ontwierp fase, service, maar ook het beroemde Calvé-Sausenflesje Floris Meidam. Hij overleed gisteren. en Zo direct spreken we over deze beroemde glaskunstenaar. Het verkeer op de Nederlandse wegen daar weer bij René Passet. Uh, van de 25 files, Tim, zijn er eigenlijk maar twee die erop vallen. De A13 en de A15... Op de A13 heeft een vrachtwagen de vangrail geraakt bij de afrit Berkel en Rode Reis. Ze hebben de afrit dichtgegooid richting Den Haag en vandaar de 2 kilometer file. Het gaat nog wel een paar uur duren totdat alles weer open is daar. Op de A15 Gorkum Nijmegen daar zitten twee auto's op elkaar bij Tiel West. 9 kilometer, de file begint al bij knooppunt Del inmiddels. Want alleen de vluchtstrook is open, maar volgens een oogtuig gaat het allemaal niet al te lang meer duren. Toch ook een kijkersfile vanuit Nijmegen tussen Tiel en Waddenooijen, 4 kilometer. Het verkeer van Gorkum naar Nijmegen kan voorlopig beter omrijden via Den Bosch. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. Utrecht, vanmiddag lieten we onze verslaggeefster een microfoon openzetten. En dit is het geluid wat ze opving. Vallende eikeltjes. Mooi geluid, hè? een Hubert. Ja, 26 was. september. Ja. Herfstiger kunnen we het niet maken. Maar toch voelt het zeker na dit weekend nog steeds meer aan als zomer. Ja, en eigenlijk vind ik dat ook wel heel fijn. <laughs> dat we hebben natuurlijk niet echt een hele mooie zomer gehad. Het is de afgelopen dagen prachtig weer geweest. Ik denk dat heel veel mensen hebben mogen genieten. En dit geluid is heel mooi, maar het weerbeeld past er dus eventjes niet zo bij. Nee, want hoe is het in het land? Nou, het wordt steeds meer uh, bewolkt. Dus wat dat betreft komt het weer steeds meer in overeenstemming met het geluid. Want vanuit het westen krijgen we te maken met veel meer bewolking. En in het noordwesten, bijvoorbeeld in Terschelling, maar ook rond Den Helder, vallen, valt af en toe wat lichte regen. Ja, tijd voor verandering van het weer? Nou, heel eventjes maar. Vannacht kunnen we ook nog steeds in de noordelijke regionen wat te maken hebben met het lichte regen. In het zuiden zijn er wat meer opklaringen. Er kan ook mist ontstaan. En morgen begint de dag ook wat bewolkter. Maar naarmate de dag verder duurt, uh, komt de zon er weer goed bij. En loopt de temperatuur ook weer lekker op. Oké, okay, hoe is het later in de week? Prachtig zonnig na zomerweer. Echt ah, heel erg mooi. Net als dit weekend? <laughs> ja, helemaal. Goed, doe het voor. Dankjewel, Willemijn Hubert. We gaan naar een uh, homohuwelijken in de kerk. Een homostel kan niet zomaar in iedere kerk trouwen. En het is onduidelijk in werke, welke kerk het wel en in welke kerk het niet kan. Binnenkort komt er een boekje dat duidelijkheid schept en de titel van het boekje is Coming Out Churches. Ka kerken die uit de kast komen. Een beetje vertaald. Een van de samenstellers, theoloog Tom Mikkers. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent secretaris van de Remonstranse Broederschap. Dat is helemaal correct. Valt het mee of tegen het aantal kerken waar homo's stellen kunnen trouwen? Uh, nou, de gids is gemaakt vanuit de invalshoek dat het meevalt. Het glas is halfvol. Uh, we willen laten zien dat er in Nederland een hele duidelijke lijn loopt... Uh, in de kerkgeschiedenis van mensen die zich in hebben gezet voor homo-emancipatie. En het resultaat van die inzet uh, laat zich ook zien in de, de verschillende regelingen... die er nu zijn in verschillende kerken waar homo's kunnen trouwen. Wat bedoelt u, het valt mee? Uh, er zijn dus een aantal. Er zijn flink wat deuren in kerken die openstaan waar, waar, waar homo's en uh, lesbische mensen meer dan welkom zijn en waar een relatie ook serieus wordt genomen. Ja, hoeveel? Uh, er zijn zo'n Tien kerkgenootschappen en voor één kerk ligt het wat ingewikkeld. Dat is de Protestantse Kerk in Nederland. Want in de regeling van de Protestantse Kerk bepalen lokale kerken. of uh, homo's een relatie al dan niet kunnen laten zegenen. En wat we gedaan hebben in dit boekje. is een, een, we zijn kerken gaan benaderen van kan het bij jullie of niet. En we zeiden er zijn 1800 uh, PKN, Protestantse Kerken Nederland gemeenten. En we zeiden als we daar 100 van weten te vinden, verspreid over het land. dan kunnen we eigenlijk al een soort statement maken. Zijn dat er veel, 100 van de 1800 Protestantse kerken? Uh, ik denk, dat zijn er, ja, het gaat niet zozeer om veel, het gaat erom dat we nu in beeld brengen dat het kan. En ik hoop, een aantal kerken wilden niet in de gids en we, merken, we hopen dat andere kerken zeggen we moeten hiermee naar buiten komen. Wat je ziet bij deze regeling is dat het heel vaak een, een, een letter wordt in de kerkorde en men het niet in de etalage zet. En We wilden nu eigenlijk uh, ja, in, een, in een mooi boekje presenteren en laten zien van dat het kan. En hoe kun je het aan de kerk zelf zien? Nou, we ja. laten stickers maken. Stickers? <laughs> het is eigenlijk een soort Michelin-gids voor kerken. Uh, en we laten stickers maken. En kerken die dat willen, kunnen het hele bescheiden sticker... die sticker op de voordeur of bij de voordeur plakken. En is het dan een sticker van een, van een regenboog? Zoals je af en toe bij winkels, homo-vriendelijke winkels ook ziet? Dat er uh, een, een regenboogvlag buiten hangt? Het is een hele wat strakke witte sticker met een uh, roze vlekje. En daarop staat, dit is een coming-out church. Hmm. Nou, dat is heel subtiel, toch? Ja. <laughs> en is daar behoefte aan? Uh, ja, daar denk ik wel behoefte aan. Want het beeld bestaat dat homoseksualiteit en, en, en kerken. Dat het, uh, tegen, of homo in kerken, dat het tegenover elkaar staat. Uh, en we willen laten zien dat dat niet zo is. Bovendien is het ook nog eens zo dat op dit moment in kerken. heel veel uh, ruzies en afscheidingen en splitsingen wereldwijd. Hoor, het is niet alleen een Nederlandse thematiek. Uh, over dit onderwerp gaan. Kerken maken geen ruzie meer over wie Jezus is. of uh, waar God is of over de drie eenheid. Men maakt ruzie over de plaats van uh, uh, homo's en uh, uh, lesbo's in de kerk. Ja. Dus het is een echt een relevant onderwerp. Het is bijna een lakmoesproef voor ben je uh, conservatief of progressief christen. Nou weten we van de Rooms-Katholieke Kerk... dat ze uh, redelijk strikt in leer zijn ja. en conservatief zijn. Uh, komen die ook in uw boek voor? Ja, maar onder het kopje nog in de kast. Dat wil zeggen, er zijn in de Rooms-Katholieke Kerk mensen die zich inzetten voor de belangen van homoseksuele mannen en vrouwen... die ook het thema huwelijk op de agenda proberen te zetten. En het interessante is dat er ook parochies en kloosters zijn... waar men veel ruimdenkender is dan misschien de bischop of de paus zou willen. Er is een ondergrondse praktijk, die is niet heel groot overigens... maar er zijn parochies en kloosters waar inderdaad homoseksuele paren kunnen trouwen. Men noemt het dan soms anders, een liefdesviering. Maar ze zijn ook daarvoor welkom. Alleen die kerken wilden niet uit de kast, althans niet met naam en toenaam genoemd worden... omdat men dan uh, vrees voor represailles. is. Ja, zijn die terecht, die vrees? Nou, ik denk het wel. Ja, want? Wat merkt u dan in die gesprekken die u voert? Nou ja, kijk, de, de, de Rooms-Katholieke kerk is redelijk strikt op dit punt... en kan sancties uh, treffen tegen een priester die dat doet. Er zijn priesters uit het ambt gezet in andere landen... die uh, homoseksuele mannen of vrouwen getrouwd hebben. Ja, waar in Nederland staat de fijnste kerk voor een homostel om te trouwen? Oh, dat, dat is... Uh, Lastig om te zeggen. Ik denk dat uh, wij maken in de gids een onderscheid tussen kerken die uh, het onderscheid tussen homo en hetero eigenlijk niet meer maken, zeg maar, een universeel huwelijk kennen, zoals ook de Nederlandse samenleving dat op dit moment kent. Een huwelijk in Nederland is een huwelijk tussen twee mensen en niet een huwelijk tussen uh, uh, twee homo's of tussen twee hetero's. De ambtenaar vraagt niet naar je seksuele geaardheid in, de, in, in het stadhuis. Um, dat is bij een aantal kerken ook zo. Er zijn een aantal andere kerken die toch nog een onderscheid maken tussen het huwelijk, dat is voorbehouden aan uh, een, een hetero-koppel en de zegen kan gegeven worden aan homo homorelatie. Zelf gaat mijn voorkeur uit naar kerken die het helemaal gelijkgesteld hebben... maar ik ben realist genoeg om te weten dat emancipatiebewegingen soms geleidelijk verlopen en dat deze uh, regelingen die misschien in mijn ogen nog niet voorkomen zijn... toch heel belangrijk zijn en ook belangrijk zijn om te laten zien dat het kan. Vandaar het boekje Coming Out Churches. Ja. Theoloog Tom Mikkers, ik dank hartelijk. Ja, dank u wel. Als ik deze dingen van hout zou maken, dan keek er geen hond naar. Woorden van Floris Meidam, befaamd glaskunstenaar en industrieel ontwerper. Meidam overleed gisteren in zijn woonplaats Leerdam... waar de glasindustrie zijn wortels heeft. Hij werd 91 jaar in Leerdam. Gijs Potters, goedemiddag. Goedemiddag. Van de glasgalerie. Wat maakt het glaswerk van Meidam zo bijzonder? Uh, zeer bijzonder maakt uh, zijn vormtaal... Hij is uh, heel strak in zijn vormgeving, in combinatie met zijn uh, kleurgebruik en zijn lijnenspel. Wat is in simpele woorden zijn vormtaal dan precies geweest? Zijn vormtaal was uh, strak, uh, zonder lantijnen, elegant en ook nog eens een keertje praktisch. Praktisch, want dat moest wel zijn volgens hem. Uh, zijn industriële ontwerpen moesten inderdaad zeer praktisch zijn. Ja, maar dat gold natuurlijk niet voor zijn glaskunstenarij. Nee, zijn glaskunstenarij, daarin maakte hij uh, hoofdzakelijk unieke stukken die alleen maar werden gebruikt als decoratie. Maar ook die objecten waren altijd toch strak van vorm, uh, zonder tierenlantijnen en met een uh, mooi lijn- en kleurenspel. Was hij dan meer glaskunstenaar dan industrieel ontwerp? Um, beide. Hij is uh, uh, lange tijd natuurlijk industriele ontwerper geweest. En van daaruit is hij bezig gegaan als uh, glaskunstenaar. Het onderscheid is ook uh, niet zo uh, strak te trekken... als het op het eerste ogenpunt lijkt. Hoezo? Uh, ja, vaak gaat een industrieel ontwerp toch al gauw over in een kunstwerk. En uh, meneer dan zei altijd... Of dat ze me nou kunstenaar of ontwerper noemen. Het maakt mij niets uit. Het gaat mij om hetgeen uh wat ik ge gemaakt heb. Want hij begon al heel, heel lang geleden, in 1935. Ja, in 1935 trad hij in dienst bij de glasfabriek uh, Lidan Op de ontwerpafdeling. Eerst uh, bij de reclameafdeling. Daar maakte hij uh, reclameopdrachten. En <coughs> uh, <coughs> Sorry. Vervolgens uh, volgde hij in de jaren 43, 44 de interne glaskool van de fabriek. En uh, daarna begon hij zijn eerste gezandstraalde vazen en panelen te maken. Gevolgd door de eerste unica die van uh, 1950 dateren. Een unica is? Een unica is een uh, enkel stuk, daar wordt er maar eentje van gemaakt. En dat leidde in 1952 al tot een... Onderscheiding bij het MoMA, het Museum voor Moderne Kunst in New York, de Good Design Award. Wat was 1952 zo bijzonder aan zijn werk? Uh, hij had toen een aantal uh, unica gemaakt in de sculptuurvorm. Dat waren hele strakke sculpturen uit massief gekleurd uh, kristal. En daarmee werd hij, uh, daarvoor werd hij, <coughs> sorry, beland met deze uh, zeer... Uh, Award. En is die onderscheiding ook zeg maar, bepalend geweest... voor de manier waarop hij de decennia daarna uh, als glaskunstenaar bezig was? Ja, hij heeft toch altijd wel een, een vast handschrift uh, gehouden in zijn werk. Uh, je zag nooit bij hem echte grote experimenten. Hij bleef toch uh, bij de ingetogen en strakke vormen... Uh, wel eens afgewisseld met... Uh, ingesloten luchtringen of luchtbellen, maar geen, geen bijzondere uitspattingen. Want in zijn woorden, zoals je het een keer zei in een interview... zo eenvoudig moet het zijn dat het glas optimaal tot zijn recht komt. Maar, want daar ging het bij hem om. Daar ging het bij hem om. Gijs Potters, ik dank u hartelijk, van de Glasgalerie in Leerdam... bij de dood van Floris Meidam. Hij werd ja. 91 jaar. Ik wens u een prettige middag. Graag gedaan. Na vijf uur gaan we verder over de... ...bekentenis van Joran van der Sloot... ...dat hij inderdaad Stephanie Flores heeft gedood. Dat wisten we al, maar er is nu ook een video. Na vijf uur. Vanavond BNN Today. Waar, hoe laat, wanneer, precies? Vanavond om half negen op Radio 1. Een, een hele nare dictatuur... ...op maar 2,5 uur vliegen van Europa. En het enige wat ze voorlopig kunnen is een klein beetje klappen. Luister en kijk mee. Op radio 1.nl. We hoorden wel tijdens het draaien dat het, uh, dat het slecht was afgelopen. Dus toen uh, stond het uh, janken toch echt letterlijk nader dan het lachen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wie neemt straks mijn onderneming over? Familie of het management? Blijf ik financieel betrokken na verkoop? Het onroerend goed.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 Ibo Business School. Persoonlijk en toepassingsgericht. Kijk op ibo.nl. Je houdt van je huisdier, dus kies je Beavart topkwaliteit. Zoals Beavart nieuwe teken- en Vlooien Druppels. Het voordelige alternatief. Beschermd en bestrijd met gemak. Beavart, De mensen die van dieren houden. Jij bent... eh. Uh, uh, ja, hoe oud ben jij eigenlijk als ondernemer?